Ah, koning, kun jij even op de Bel letten. Ik moet eventjes naar de overkant. Is koron niet. Die is naar de overkant. Wil jij mijn kan even zetten? Waar moet ik hem laten? Ik kan niet donderen. je hem daar maar ergens. Zo, koninkje. Zo, Jantje. Hoe gaat het ouwe reus?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 Hoe was dat? Spannend hoor. Enorm spannend. Eigenlijk was de oorlog gedond mieter. Dat mag u zo niet zeggen, meneer Koning. Als we alleen maar al denken aan de mensen die op een verschrikkelijke manier in hun eind zijn gekomen, dan hebben we daar niet het recht toe. Natuurlijk in Maar we stoeren, geloof ik. Wil jij...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 Ben je zo tevreden? Voorlopig. Het is toch idioot om zo op te treden? Wat wind je je op? Wat kan het je schelen? Natuurlijk kan het me schelen. Met dat mes moet ik samenwerken. Je dus kan toch ook wel op een vriendelijke manier vragen of ik niet op die stoelen wil gaan staan? Ik vind dat bedreigend. Zulke dingen heb je op ieder bureau. Je moet het gewoon negeren.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 Alsof jij nou dat kastje is naast mijn bureau zetten. Maar wees voorzichtig, want het is zwaar. <tosses> Meesterlijk. Moet je ook nog een schrijfmachine hebben? <tosses>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 Een postzegel voor antwoord voeg ik hierbij.